De actie was georganiseerd samen met het ministerie van Volksgezondheid. Volgende week begint de Nationale Donorweek en Hive start dan een nieuwe wervingsactie. Dan het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar in Limburg helder en mist. Minima tussen 8 graden in het noordwesten en 2 in het zuidoosten. Overdag bewolkt en vooral aan zee kans op wat regen. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar en jij beleeft het. het.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 Black. free Oh, Zie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 We come back. Make me pull in the party till I can't no more. Celebrate till that's. All.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 situation my wow.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 De hele operatie duurde een kleine 22 uur en was daarmee veel sneller klaar dan verwacht. Doordat een mijngang was ingestort, hebben de mannen 69 dagen op ruim 600 meter onder de grond vastgezeten. Pas na twee weken was er contact met de buitenwereld en vervolgens begon de reddingsoperatie. Er werd een schacht geboord, waardoor de mijnwerkers met een capsule konden worden opgetakeld. Na hun redding moesten ze ter observatie naar het ziekenhuis, waaruit ze constateerden dat de meesten er beter aan toe zijn dan gedacht. Bij de San Jose-mijn en in de hoofdstad Santiago is een waar volksfeest uitgebarsten. De reddingsoperatie heeft over de hele wereld miljoenen kijkers getrokken. De NAVO verleent hand- en spandiensten bij de pogingen tot verzoening tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Volgens een hoge NAVO-functionaris hebben buitenlandse troepen de afgelopen weken Taliban-leiders een vrijgeleide gegeven. Zodat die naar Kabul konden voor gesprekken met de regering. President Karzai had al eerder naar buiten gebracht dat er overleg gaande was... maar het is voor het eerst dat de NAVO toegeeft daarbij een rol te spelen. De Taliban ontkennen dat er wordt gepraat en doen de berichten af als propaganda. De netwerksite site Hives heeft met een actie in april zo'n 25.000 nieuwe orgaandonoren geworven. Dat heeft de site vandaag bekendgemaakt. Alle Hives-gebruikers kregen op een pagina de vraag of ze iemands leven wilden redden. Als ze op ja drukten, konden ze zich online registreren als donor... De 25.000 nieuwe donoren hebben zich al meteen in de eerste maand van de actie aangemeld. Harris weet niet hoeveel mensen zich daarna nog hebben geïnteresseerd.